Zaterdag 11 en zaterdag 12 maart in de Amsterdam Rij. Studenten, starters en professionals kijken voor informatie en gratis entree op carrièrebeurs.nl. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen?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 Het is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 4 over 9. Zometeen is Peter Schone Wolf de gast. Hij werd als militair in Bosnië ontvoerd. En wat hij daar allemaal heeft meegemaakt, dat hoor je hier zo direct. Leontine van Morsel, die is onze beste wielrenster aller tijden. Haar carrière barst van de hoogtepunten. Eentje daarvan was toen ze de gouden plak won tijdens de Olympische Spelen in Athene. Oh, het alles doet ze echt Helemaal kop knap uit elkaar. Maar ik ben zo blij. Nou, helemaal stuk was ze. Inmiddels is ze gestopt en heeft ze haar eigen wielerploeg. En zometeen is ze hier met haar grootste talent Chantal Blaak. En wil je meekijken hier in de studio? Dat kan. Of leuke filmpjes zien voor beide? Ga naar bnn.nl. Ranking the news. The man himself, Lucky Kink. Met het top 5 van Ranking the News. Op vijf nieuws over de badden. Goedemiddag en welkom bij Na 30 jaar is er aan einde gekomen aan de ruzie tussen Staatsbosbeheer en de gemeente van vijf Wadde-eilanden. Staatsbosbeheer wilde haar grond op die eilanden niet verkopen, maar dat is vanaf nu veranderd. Het gaat om bebouwde grond van Staatsbosbeheer. Op Skilge is dat goed 30% van alle groenvasteelsbosbeheer. Op Vlieland gaat het om de haven, het bedroosterrein, het zwembad en een tal sportvelden. Normaal gesproken verkoopt Staatsbosbeheer geen land. Maar voor de eilanden maken ze nu eindelijk een uitzondering. Want ja, wat moeten ze nou eigenlijk met een jachthaven en een zwembad? De eilanders zijn blij. Dit is een belangrijke stap om nou eindelijk eens tot een einde te komen bij die erfpachtdiscussie. Het is nog net het einde van de discussie, maar deze stap is noodzakelijk. Staatsbosbeheer gaat het land marktkomen. Verkopen. We gaan naar vier. Op die plek staat de presentatie van de zes kandidaatvoorzitters van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Twee dagen na de finish van de laatste verkiezingen beginnen we voor het CDA. Aan de start staan we aan de start van alweer een nieuwe campagne. Een campagne die uniek is in de geschiedenis van het CDA. Uniek, omdat dit een interne verkiezing is... en dus is het eigenlijk voor het eerst dat er geen verlies kan worden geleden. Dat is leuk, hè? Er wint eigenlijk altijd een CDA. -er. Prettig dus voor de partijen in nood. Het doet mij buitengewoon veel deugd... dat er zes kandidaten zijn voor dat voorzitterschap. Dat geeft aan dat er zelfs onder... Ingewikkelde omstandigheden waarin de partij op dit moment verkeert... heel veel mensen met passie en ambitie betrokken zijn uh, bij die partij... maar daar ook verantwoordelijkheid voor willen nemen en voor willen gaan dragen. Zes gekken dus die zich wel in die slangenkuil willen mengen. De vraag van de dag aan alle kandidaten. Wat bezielt iemand om zich te kandideren voor het partijvoorzitterschap van het CDA? Ja, welke politieke massogist wil zich daar nou aan gaan wagen? Nou, uh, een voorstelrondje. Rut Peet, oom. Rut, wie ben je? Rut Peetham, 43 jaar, uit Utrecht. Dat klinkt al lekker flex. De volgende. Wie is Ton Roerig? Ja, Ton Roerig is een 46-jarige man. Prima speech ook. Volgende kandidaat. Wie is Sjaak van der Tak? Sjaak van der Tak is vader van zes kinderen. Ah, kijk. Ja, kijk. Zes! Ja. Ja. Familieman en seksmaniak in één. Klinkt als een topvoorzitter. De volgende. Wie is Jan de Visser? Jan de Visser is iemand die uh, op dit moment een uh, advocatenpraktijk in Den Haag heeft. Kijk, dat is een man van het volk, een hardwerkende Nederlander. En dan nog even de jonkie van het stel. Wie ben jij? Uh, Martijn Vroom, 36. Ja, in de tijd voor nieuwe gratie, et generatie, et cetera, et cetera. En dan nog de laatste. Ronald Soutendijk. Ronald, wie ben jij? Ja, mijn naam is Ronald Zoutendijk en ik woon in Wassenaar. Kijk. Een man met centjes. Dat is best handig als je partij leegloopt en de partijkas net zo hard mee devalueert. 2 april, dan gaat er gestemd worden en weten we wie van deze zes de nieuwe voorzitter is. Nummer 3 dan, een mooi verhaal daar. Een 17-jarig meisje deed mee aan de verkiezingen voor GroenLinks in Flevoland. Ondanks haar 1730 voorkeurstemmen mag de 17-jarige Indira Draaier uit Almere van GroenLinks... haar zetel in de Staten niet opeisen. Want Indira is 17 en dan mag je dus niet op het plus plaatsnemen. Hoewel ze dat wel graag wil. Tuurlijk wil ik graag erin. Maar hoe zou ik dat moeten doen? Ik, ik, ik kan me nergens op, op beroepen, zeg maar. En ik kan niemand verplichten om, uh, om die zetel vrij te geven. Want dat zou misschien wel logisch zijn. De nummer 2 op de lijst gaat namelijk nu even die, die, die raad in. En zodra Indira over twee maanden 18 is, dan gaat hij weer weg. Tenminste, dat zou je zeggen. Maar die nummer 2, Frank Pels, die piekte er niet over. Ja, dat klopt. Dat gaat niet gebeuren. Dat is zo. Want meneer Pels stond op plek 2 op de lijst en in Dieren op de vierde plek. En dan is het toch een beetje lullig als je als volwassen man... wordt gebitjeslept door een 17-jarig meisje. Ja, dat is, ik snap uw opmerking. Eigenlijk heb ik aangegeven van ik stap erin, ik word voor die 4 jaar benoemd... en ik ga ook voor die 4 jaar er volledig voor... We zullen Indira er absoluut bij betrekken. Maar het is dus niet zo dat wij hebben afgesproken dat ik of Jeroen Kok gaat terugtreden op het moment dat zij uh, 18 wordt. En ik ga daar niet voor uh, twee maanden zitten met het idee van u gaat dan weer weg. En dan ben je denk ik ook als statelijk niet erg geloofwaardig arme Indira. Dan nummer twee en ook nummer één om aan in Libië. Doe ik even tegelijk. Premier Rutte gaf vandaag weer zijn persconferentie. Maar eh, belangrijke zaken eerst op die persconferentie. De opstelling van de journalisten is nieuw. Wie zit waar? Dames, heren ook. Goedemiddag. De minister-president. Ja, goedemiddag. Uh, het is goed uh, in deze opstelling te staan. Het voordeel is namelijk dat ik nu recht vooruit kan kijken en tot nu toe uh, de kritiek was op deze persconferenties... dat uh, ik van links naar rechts keek naar een soort tenniswedstrijd. Nou is dat wel zo als u allemaal door elkaar praat, maar uh, het geeft niet zo'n rustig beeld thuis. Dus volgens mij is dit een betere opstelling, maar we blijven zoeken naar de beste opstelling. Ja, we blijven zoeken naar de finesse in de opstelling van de persconferentie. Super belangrijk. Waar zit Frits Wester en wie wil ernaar... Michiel Breedveld zitten. Op welke plek kan Marcel Brilt het allemaal nog wel een beetje goed zien. Heel belangrijk. Ondertussen staat de wereld in brand. En gaat de koningin toch naar Oman voor een privé-diner. Klopt. Waarom? Ja, er is een uitnodiging gekomen afgelopen woensdag... toen besloten werd om het staatsbezoek uh, in wederzijds... Uh, goed overleg, zoals u weet, uh, af te zeggen. Toen is er een uh, uitnodiging gekomen van de sultan voor een privédiner. Dus een persoonlijke uitnodiging voor een privédiner. En daarover hebben de koningin en ik overlegd... en samen geconstateerd dat het een goed idee zou zijn erop in te gaan. Ja, want de koningin wil ook al eens een keer een lekker hapje eten. Dat is nummer twee. Voor de nummer één blijven we op die persconferentie. Uh, ja, premier Rutte, kunt u aangeven hoe het kabinet omgaat met het nieuws... met die drie militairen die vastzitten in Libië? Ja, wij uh, hebben als Nederland uiteraard sinds zondag... Uh, intensief uh, diplomatiek verkeer uh, met Libië. Alles is erop gericht om de drie militairen terug te halen. Uh, en alles wat ik daar verder over zeg... Uh, dan deze wat meer procedurele mededelingen... Uh, helpen niet uh, het proces om de betrokkenen gezond terug te krijgen. Ja, en dus zegt de premier op dertig manieren helemaal niets over. Die ga ik niet uitzenden. Vind ik zo flauw. Dan ga je zo knippen in kwootje en zo. Daar hou ik niet zo van. En het was het Goed Weekend. Oké, okay, tot volgende week. Luc, je grootste fan, mijn broertje, die zit weer te luisteren. Oh hij, en hij heeft van je genoten. Nou, mijn, vader ook, mijn vader ook, denk ik. <lacht> Dag van Liefheenoven. <lacht> Gaan we voetballen? Uh, Ragnar Niemeijer, de Graafschap, Willem 2. Hoe ja, is het? hij tot nu toe één kans heeft opgeleverd. Slechts in 26 minuten voetbal op de Vijverberg. De stand is nog 0-0. En het bal bezitten ze voor de Graafschap bij Peul Frenkel. Aan de overkant van het veld. Duurt even voor hij zijn ingooi gaat nemen. Balverlies van Pressel. de Duitsers, is kort in de basis bij Willem II, een beetje in de as van het veld. En hij liet zich de bal ontfutselen, Poupon komt doorkomen aan de linkerkant. Dus de aanvaller van de Graafschap haalde uit. En een heel groot deel van het, gedeelte van het stadion dacht dat is een doelpunt, maar de bal bleek in het zijnet te gaan. De goal werd goed verkleind door Davino, verhulst. Dat was de enige en beste mogelijkheid dus ook van deze wedstrijd. We wachten nog altijd op die ingooi ter hoogte van het strafschopgebied van de Graafschap. Nou, de bal is nu genomen. Op het hoofd van Gravenbeek van Willem 2 terechtgekomen. En aan de zijkant nu Pereira voor Willem 2. Steekt de middenlijn over. De bal was wat vooruitgeschoten. En daar is Richters. Heeft hij weer zo'n moment als vorige week toen hij de winnende maakte tegen Heerenveen. Laat zich nu de bal afsnoepen in een duel met Rick Sebens. Snelle ingooi van Richters. Richting Lasnik op de achterlijn inmiddels. Bal voorgeven met linkslijn Belastend, want dat gaatje wordt dichtgelopen. En dan is het aan de zijkant weer Pressel die aan het schieten tegen een van zijn tegenstanders. En zo mag Willem 2 gaan gooien. Een metertje of 5 bij de vlag vandaan. Een echt spektakelstuk is het niet. De graafschap voetbalt iets sterker, maar het is nog wel 0-0 na zo'n 27 minuten inmiddels. Dankjewel, Ragnar. Tot straks weer. Doei. van de Cardigans. die zijn volgens mij uit elkaar. En wie ook uit elkaar is, is Phil Collins. Tenminste, die stopt ermee. Vandaag is hij met pensioen gegaan. En er is een mooie gevecht gaande tussen Lara Rensen en mij op Twitter. Uh, ik uh, vind Phil Collins wel goed. En het is fantastisch om mee te bleren met Against All Odds. En Lara Rensen, die wil mij het liefst vanavond nog van deze plek aftrekken. Want die vindt dat belachelijk. Meng je er vooral in op Twitter? Ik ben benieuwd wie er meer stemmen heeft. BNN Today. Maar dat geheel terzijde. Zometeen, Leontien van Morssel stelt uh, haar opvolger aan je voor... in onze rubriek Today's Talent. Uh, zij zijn beide hier dus. En uh, dan echt over vijf minuutjes Peter Schonewolf. Die is hier te gast. Die werd in Bosnië ontvoerd toen hij daar als militair was. Twee keer zelfs. Zometeen vertelt hij erover hoe hij dat heeft beleefd. En uh, eerst gaan we even naar het buitenland in Exit Holland. En als je bij ons mee wil kijken in de studio... dat kan natuurlijk bnmtoday.nl. Exit Holland. In Exit Holland bellen we natuurlijk iedere dag met Nederlanders die het land hebben verlaten. Mayumi Bekkers die woont in Japan en Japanners die zijn geobsedeerd met gezond eten. Mayumi, goedenavond. Goedenavond. Hi, hoe ver gaat die obsessie? Nou, uh, die obsessie is echt uh, ja, heel groot en is al volgens mij al heel lang gaande. Dus ze betalen er ook wel wat meer voor. Ja. En bijvoorbeeld, uh, we hebben dus ook vijf uh, smaken, hè? zoals bitter, zoet, zuur en zout. Die hebben en wij? Ook. Eigenlijk in Japan hebben we dus ook umami. En dat is eigenlijk wereldwijd bekend, want dat is dus eigenlijk smakelijk, betekent dat. Of delicious. Maar dat umami is dus een, eigenlijk een extra smaak. Die hebben de Japanners bedacht ja. of gedefinieerd. Ja, en, en, ja. de, en de smaak is smakelijk. Ja, precies. <laughs> ja, ja. <laughs> dus, uh, nou ja, goed. Uh, er zijn er verschillende voorbeelden. Bijvoorbeeld, ja. Uh, ja, in, als je dus naar warehuizen gaat, uh, er zijn wat luxe uh, supermarkten. Ja. Daar kan je dus uh, ook gewoon uh, best wel hele dure uh, fruit uh, krijgen. En nu is het dus aardbeinseizoen hier in Japan. En uh, dan gaan er bijvoorbeeld ook aardbeien over de toonbank die bijna 100 euro per stuk zijn, hm? of bijvoorbeeld 10 euro per stuk. Ik denk, 100 euro, dat kan natuurlijk niet iedereen betalen, maar nee. sommige mensen die betalen wel 10 euro voor een aardbei. Doe, doe jij dat ook? Maar dan is het natuurlijk heel interessant dat het dan uh, weer op een bepaalde manier verbouwd is, heeft de juiste kleur, de vorm, de smaak. Ja. En ja, en allerlei andere dingetjes, dus uh, ja, dat is dus iets heel anders dan Nederland, ja. denk ik, die Behoorlijk. dat niet, uh, ja. niet zoveel willen maar, betalen. Maar uh, koop jij ook aardbeien <laughs> voor 10 euro per stuk? Nee, ik doe dat dan zelf ook weer niet, dus daar ben ik dan weer ook weer en, Nederlander voor. En heb je er wel eens eentje geproefd die zo duur is? Uh, nou, ik denk het wel, ja. Ik zou misschien iets minder kunnen uh, identificeren. Maar als het vooraf wordt verteld, dan weet ik zeker dat je het wel uh, ja, de kwaliteit ervan kan proeven. In ja, ja. Japan, Japan staat het, of in ieder geval Tokio, staat het toch ook bekend om uh, de, de sterrenrestaurants, die er veel ja, zijn? Ja, ja. Dus, uh, dus uh, een aantal jaar geleden was de eerste Michelin-reis uh, uit. En nu is er dan weer eentje uit. En, Schijnbaar dus, uh, zijn er dus meer sterrenrestaurants dan uh, in grote stads zoals Londen, New York of Parijs. Ja. Dus uh, er zijn zoveel restaurants hier en, en ja, dat staat ook heel hoog aangeschreven. Ja. Oké, okay, Mayumi Bekkers dus vanuit Japan over de umami, uh, de uitmuntende smaak van de Japanners. Uma, uh, <laughs> Mayumi bedoel ik, dankjewel. Ja, hartstikke <laughs> bedankt. Dit is Radio 1, BNN Today. Nog steeds weinig nieuws over de drie gegijzelde militairen in Libië. Sinds zondag worden ze vastgehouden en iedereen maakt zich ernstige zorgen om ze. Luitenant-kolonel luitenant Peter Schonewolf die weet als geen ander hoe deze mariniers zich moeten voelen. Want in 1995 werd hij zelf gegijzeld. Bijna een week lang werd hij vastgehouden door Servische militairen in Bosnië. Peter Schonewolf, goedenavond. Goedenavond. Um, kunt u zich er iets bij voorstellen hoe die drie zich nu moeten voelen? Ja, helemaal duidelijk. Ik... ik weet bijna zeker dat ze gewoon uh, doodziek worden van het wachten. Uh, het, het besef dat je zelf niet meer links, rechts, naar boven of naar beneden kan... of naar voren of naar achter. Mm -hmm. Dat allerlei vreemde individuen die je niet verstaat... voor jou bepalen in welk kamertje je moet gaan zitten. Dat je toestemming moet vragen om naar het toilet te gaan. Uh, dat je allerlei vreemde talen om je heen hoort... en je weet niet wat er gezegd wordt. Dat, dat is enorm frustrerend. Daarnaast... Uh, de gedachte in je hoofd van, uh, hoe pakken ze het thuis op? Gaat het nog mm. goed thuis? Ik denk maar dat er best wel jonge lui bij zijn die een gezinnetje hebben. ja Ik hoop voor hun dat ze zo snel mogelijk uh, overschakelen op dat gezin. Van, uh, dat wordt wel door de Defensie goed verzorgd en door de familie. Maar uh, het gevoel van machtloosheid, van dat je zelf niet meer kan bepalen wat er ja. gebeurt... Dat, ja. is, dat is frustrerend. Maar u zegt frustrerend, maar... Ik persoonlijk zou denken, ze zijn ook wel een beetje bang. Nou, daarnaast komt natuurlijk, uh, als je gaat denken over wat gaat de toekomst bieden, uh, Dat is natuurlijk heel onduidelijk. Ja. In ons geval hadden wij al heel snel gehoord dat, uh, dat ze ons doodverklaard hadden. En dat betekende voor ons eigenlijk in klare taal van... Ja, ze gaan ons echt doodmaken, want ze kunnen ons nu niet meer laten leven. Ja, want u, u bent in 95, bent u een week lang gegijzeld door, door, ja. uh, door servers en militairen? Nou, zeg maar door meneer Karaditsch. Door meneer Goeritsits? Nou, niet persoonlijk of wel? Nee, maar, maar door zijn persoonlijke door zijn, soldaatjes. Door zijn mannen. En u bent van hot naar her gesleept, van ja. kazerne naar kazerne naar hotel. Wat, ja. wat waren de, de omstandigheden waarin u verbleef? Uh, van uh, redelijk tot uh, de meest lugubere onderkomsten. We hebben in een kamp vastgezeten waar we maar zelfs naderhand onder elkaar hoorden van. dat ieder voor zich besloten had om dan niet meer te eten, om niet meer naar het toilet te hoeven. Uh. Zo gehoor was dat daar. Ja. En, uh, ja, vreselijk vieze toestanden. Maar ook uh, situaties van... Uh, op het parlementsgebouw een hele dag rondhangen. Bewaakt worden door allerlei figuren. En dan bewaakt worden door allerlei figuren. Dat was in het, in het parlementsgebouw. Allemaal door militie. Mm -hmm. En militie, als je dat in het Vandalen kijkt... is dat helemaal niet zo negatief. Maar voor mij zijn dat van god losgeslagen kerels. Dat waren het ook? Ja, allemaal uh, boeven in de meest wilde uitrustingen... met grote messen op, op hun zij... En, Soms beschonken en bedronken. En, en heel verschrikkelijk. Was u bang? Ja, ik ben zeker, zeker wel bang geweest, ja. Ja? Ja. Ik ben zelfs uh, door een psychiater die mij uh, hoorde over wat er met mij gebeurd was... toen we bij de grens kwamen en ik in een busje zat. En ik vertelde, ja, toen was ik best wel bang. En die binnen tien minuten op een whiteboard mij vertelde... dat ik niet alleen bang was geweest, maar nee, dat ik echt doodsbang geweest was. Ja. Ik zat opgesloten in een busje met twintig dronken laveloos dronken kerels om zijn, die allemaal de klas niet die op die bus richten. En toen dacht ik even... Nou ja, als er nu eentje doordraait, dan ben ik er echt geweest. Ja. U zat daar met andere mensen vast? Ja, wij zaten ja. daar met, uh, met de hoofd van onze missie. Dat was een Spaanse beroepsdiplomaat. Mm -hmm. Een Spaanse generaal majoor We zijn militaire adjudant. Een, uh, mijn, mijn opvolger die, ik, uh, die mij het inwerken was. Een, een Ierse kapitein. Ja. En ik... En op een gegeven moment heeft u het erover gehad van... we moeten hier weg. Waarom op dat moment? Wij hadden gehoord, smorgens, over de radio... over een BBC-uitzending in het Spaans... dat wij, uh, dat ze ons verteld hadden, dat wij dood waren. Onze lijken waren dus verbrand... dat we niet meer te identificeren waren. En de NATO had ons dood gegooid met bommen. Dat, Daarna, dat werd u verteld? Dat, dat... dat hoorden wij op de radio. Dat Onze Spaanse collega's die hebben het verstaan. en Die ja? waren dus helemaal door het lint... Een uurtje later komt onze chauffeur binnen, een, een serf, van huis uit. Ja. En helemaal opgefokt. En die zegt, we gaan ons doodschieten. Nou, ik heb die jongen in mijn armen genomen. Ik heb hem getroost. En ik heb gezegd, Lego, stap nu in de auto en rij naar huis... en schreeuw tegen de hele wereld dat we nu nog leven. En zegt die jongen ineens iets wat ik... tot twee jaar later nog niet kon vertellen zonder dat ik zat te huilen, hoor. Zegt ineens, nee, want ik hoor bij jullie. En... Als jullie doodschieten, schieten ze mij ook maar dood. En Dan staat je wereld op zijn kop, dan begrijp je er echt niks meer van. Dat is zo'n eenvoudige jongen die ons echt niks schuldig was. Zulke dingen zegt en gewoon zijn leven in de waas zal stelt om hij, bij ons te blijven. Hij was uw bewaker? Nee, hij was gewoon niet bewaker. Hij was gewoon een chauffeur van ja. een van onze auto's. Hij was ons echt niks schuldig. We betaalden hem er ook nog slecht voor <laughs> en toch zegt hij van: ik heb zoveel eer in mijn donder, ik blijf ja. bij jullie. Maar toen u dat bericht hoorde van. Waar dus werd gezegd, ze zijn vermoord. Ja. Uh, wat, wat dacht u toen? Nou, toen dacht ik bij mezelf, ik moet zorgen dat ik hier wegkom. Want, wat, heb... want wat betekent dat dan? Uh, nou, dat betekende voor mij dat, dat er een moment zou komen dat ze ons op zouden halen. Maar ergens misschien in een bunker en, uh, met, met explosieven. Om te doen. Of dat het door een bom gekomen is van de NATO of wat dan ook. En Jim en ik hebben toen besloten om, uh, als we als het donker zou worden en we zouden nog opgesloten zijn op het politiebureau, waar we toen, toen zaten. Dan zouden we proberen te ontsnappen. Waar naartoe? Wisten we nog niet precies. We hadden geen kaarten, er waren geen militaire uitrustingstukken. We hadden een wit pak aan. We hadden geen eten, geen voedsel, niets. Ja. En toch hebben we toen samen besloten om te zeggen... Van, nou, als we dan toch eraan moeten, dan maar op een plek... die we ja. zelf uit kunnen zoeken. En proberen... En helaas voor ons... een, een, een heel moedig van de Spaanse generaal... die dik 50 was en uh, op witte lakschoenen liep. Die zei van, ik ga met jullie mee. En de Spaanse muur ging dus ook mee... Ik heb even dus, even ja. voordat we toekomen aan hoe dit afloopt. Onderwijl heeft uw vrouw te horen gekregen ook dat u overleden was. Ja, maar dat wist ik gelukkig niet. Ik wist dat gelukkig nee. niet. Ik dacht dat mijn vrouw met vakantie was. En waarom is dat aan haar verteld? Dat is door Defensie de, aan de, haar verteld. Ja, Defensie had bericht gekregen via de internationale pers dat dit gebeurd was. Datzelfde en, bericht wat u heeft gehoord te de Ja, en die mijn vrouw verteld. Waarschijnlijk zonder het toch wel diepgaand na te verifiëren. Ja. Uh, S'avonds om 11 uur werd er waar gebeld. Ze was die dag net teruggekomen van uit Duitsland van de vakantie. Ja. Dat ik uh, er niet meer was. Maar mijn vrouw die heeft vanaf het eerste moment dat ze dat hoorde gezegd... van ik geloof het niet. Echt waar? Ja. Dat... Ja, die... ze geloofde het niet. En er was een verhaal over waar in panzervoertuigen omgebracht... Nou, er is een duidelijk verschil voor militairen dus... tussen een panzervoertuig... Een panzervoertuig is een militair voertuig met dikke panzer... En maar ik reed in een gepanserd voertuig. En dat is gewoon een civiel voertuig, wat gepanserd is gemaakt. En mijn vrouw die wist dat verschil natuurlijk als vrouw van een beroepsmilitair. Exact. Dus die zei: dat verhaal klopt niet. En mijn dochter zei: van mijn papa verbrand. Mijn papa hebben altijd zijn herkenningsplaatje om. Mijn identificatie-ding uh, ja. van militairen. Dus als je verbrandt, heb je dat ook nog om. Dus ze kunnen hem altijd identificeren. <laughs> wat een stoere vrouw en dochter heeft dat. Die... <laughs> ja, echt, absoluut. Ja. Hebben zij, want in 24 uur hebben zij gedacht, is het verhaal geweest dat u ja, vermoord was? Nee, ja, langer wel. Want uh, donderdagavond heeft een collega van mij... die had onder embargo gehoord dat ik nog wel in leven was. Maar dat ze niet wisten waar. En onder embargo? Ja, dat mag je dan niet verder vertellen. Dat mag je niet verder vertellen. En die, heeft, uh, die was ook militair. Uh, hij is er niet meer. Hij woont ergens boven in de hemel. Ja. En uh, Die heeft gewoon de telefoon gepakt en die heeft mijn vrouw gebeld. Dat was een goede vriend van ons. En die zegt wel, ja, embargo. Mijn maatje... Wat, wat zei uw vrouw als eerste? Weet u dat? Ja, die, die, be, die, die voelde een bevestiging. En die was toen ja. ook opgelucht dat ze het van hem hoorden. Dat ik, ja, dat eh, lijkt me wel. Dat, dat me ik in ieder geval nog in leven was. de ja. Ja. vrouw hoe ik dan vrijgelaten moest worden... Ja. Dat, dat was dan weer later zorgen Maar vertelt u dat nog even? Want u, u was dus op het moment dat u dacht... we moeten hier weg, want we zijn al doodverklaard. Dat betekent ja, dat waarschijnlijk hadden, dat ze ons die, gaan die, vermoorden. Jim en ik hebben toen uh, tegen elkaar gezegd... Als we vanavond in het donker hier nog zitten, dan gaan we er vandoor. En we wonden op een bovenverdieping. En ik heb dus. Uh, met, met, ik heb zo'n gombi-gereedschap uh, uh, bij me. Heb ik een uh, kiepkantelraam, zoals we dat in Duitsland allemaal mooi noemen. Heb ik helemaal losgeschroefd. Dat kon ik dus ook uitpakken. En misschien is het de dag erop wel kapot gevallen. Maar wij hoefden er s'avonds niet meer uit. Want toen zijn we s'avonds naar het hoofdkwartier gehaald. En daar hebben we in opdracht van meneer Karadits een papier getekend. Dat we netjes behandeld waren. En dat we vrijwillig gebleven waren. Hebben we allemaal ondertekend. En toen zijn we naar de grens gebracht van Servië. Op weg naar Belgrado. Waarom bent u vrijgelaten? Nou, dat meneer Karadis zelf bepaald had. En maar aan de grens. Daar stonden twintig laveloze dronken soldaten. En die vonden dat niet nodig. Want meneer Mlalic had gezegd... Van, er komt geen mens met de grens over. En toen zijn we weer gepakt. En toen zijn we beschuldigd van spionage. En dat we met onze radio's vliegtuigen op het doel geleid hadden. En uh, een beetje spullen wat we nog hadden. is toen ook nog afgepakt. En toen zijn we nog een keer verplaatst. Heel, heel mooi, in een ge geblindeerde panzerwagen. Wij allemaal kijken hoeveel bochten we gereden hadden. hoe lang we gereden hadden. En hoeveel gemiddeld dat geweest was om te kijken op de kaart. Of we ergens konden vinden. Ja. En we stappen uit die auto. En het is net daglicht buiten. En zegt onze vrouwelijke tolk, oh dit is Cotaritje. <laughs> Want hier hebben we mijn ouders een vakantiehuisje gehad. Helemaal voor niks die planning bijgehouden. gehouden. Ja. <laughs> en nou, en dan hoe bent u nog... daar uiteindelijk dan weer? Toen hebben we toch twee dagen geval, gezeten. En toen zat ik op zondagmorgen. Zat ik moederziel alleen in de, in de huiskamer van het pensionnetje waar we zaten? Dat was trouwens keurig netjes. En toen komt er een overste die ons verhoord had en uh, ons beschuldigd had van spionage. Die komt eraan en die, zegt, die kijkt maar en die zegt: Ik ga jullie vrijlaten. En ik geloofde die keels helemaal niet meer, heb me niks. En die keel die zegt dat tegen mij: Ik denk, dit is waar. Waarom geloofde je toen wel dan? Ik weet niet, ik zag het in zijn ogen. Ja. Misschien wilde ik het wel graag zien. <laughs> maar het klopt ook: we zijn toen ook uh, naar de grens gebracht. Aan de grens stond er iemand van de ambassade om me op te wachten. Om alleen even te zorgen dat ik Nederlands kon spreken. En toen zijn we in Belgrado aangekomen. En nu zit u hier, zoveel jaren ja. later. Peter Schonewolf, het is jammer dat we, dat we het moeten afkappen. Want we gaan nog meer doen. Ja. Fantastisch verhaal. En uh, graag wil ik nog een keer wat langer met u praten. Ja, ik hoop dat de familie uh, een beetje troost hieruit uh, vindt. Het, het kan goed op komen. Op een goede afloop. Ja. Dank u wel, Peter Schonewolf. Dank u wel. Radio 1, het NOS-journaal. Met dan net wel. In Libië is vandaag op een aantal plaatsen langs de kust... zwaar gevochten tussen opstandelingen en militairen die kolonel Gaddafi steunen. Daarbij zijn verspreid over het land waarschijnlijk vele tientallen doden gevallen. In het midden van het land wordt hevig gevochten om Ras Raslanouf... een stad waar veel petrochemische industrie is. Beide partijen melden dat ze aan de winnende hand zijn...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 Ja, zometeen Lendie van Morsel hier. Maar eerst voetbal, first things first. We niet meer de graafschap. Willem 2, hoe is het daar? Nog altijd 0-0. We zitten al ruim over de 1 minuut extra tijd heen. Nog een ingooi voor Lasnik namens Willem 2. Hij staat vlak bij de cornervlag op de helft van de graafschap. En de bal nog een keer naar Pressel, naar buiten. Maar dan wordt er geblazen voor de rust zegt echter Nijenhuis die drie keer geel moest trekken in deze wedstrijd. Hens van Frenkel vasthouden van Buizen. Een duel met Hakola in de verdediging van de Graafschap. En met name Pressel. Een hele vervelende overtreding van de Duitse Willem II. Want er was weer zo'n moment. Hij kon zich niet beheersen. Stampte hard op de voet. Al redelijk in het begin van deze wedstrijd. Hard op de voet van Poupon. Geen enkele intentie om de bal te spelen. We zagen het laatst een aantal keren voorbij komen. Al maar natuurlijk met Toyvonen als meest bekende voorbeeld laatst. In dat duel met die speler van, van NAC. Wat is dat toch? De wedstrijd staat op 0-0. En uh, drie kaarten dus. Geen spectaculaire wedstrijd. Een iets sterker de graafschap wat, wat aandrong in de slotfase. Maar afstandsgroten gezien van Overgoor en uh, van de Ridder. En dat was het wel. 0-0. Ah, dan blijf je lekker naar ons luisteren, Ragnar. Dat is wel zo spectaculair. Bijvoorbeeld, ik zei al zo meteen Leontien van Moorsel. Maar eerst dat verhaal over miljonairsdochter Hazenleger... in onze crime Rubik. Iedere vrijdagavond nemen we de meest spraakmakende misdaadzaken met je door. En dat doen we natuurlijk met onze eigen misdaadredacteur Malini. Faze Malini, goedenavond. Goedenavond. Ja, de zaak van deze week was toch wel de moord op miljonairsdochter Sandra Hazenleger. Hoe zat het ook weer? Ja, Sandra Hazenleger ging afgelopen zaterdag even iets naar haar broer brengen... nadat ze terug was van wintersport, uh, namelijk de TomTom. -tom. Uh, maar ze kwam daar nooit aan. En toen ze zondag nog niet gevonden was, sloeg de hele familie groot alarm. Want ja, waar was hun moeder, waar was hun vrouw? Uh, er werd meteen een heel recherche-team geformeerd... Uh, en die zocht, onderzocht de verdwijning naar Sandra. En zelfs haar man Bob hielp mee met zoeken, want zij had natuurlijk ook geen idee waar zij was... Tenminste, dat zei hij. Ja, want, want hij wist er meer van. Tenminste, ja, sterker nog, hij is momenteel hoofdverdachte oh. inderdaad. Opvallend was al dat hij zichzelf verwond had bij het ombrengen van Sandra of bij het laten verdwijnen van haar lichaam. Hij had namelijk een hele grote snee boven zijn rechteroog oog en een bult op zijn, uh, in zijn hals. Zijn familie vond het nog wel opmerkelijk. Uh, nou ja, maandagnacht gaf hij dus toe dat hij wist waar Sandra's lichaam kon worden gevonden en dat hij er dus bij betrokken was. Uh, de politie had hem klemgereden gereden op de snelweg en hij was namelijk verpland te vluchten met zijn kinderen. Had alle kleren ingeladen in de auto, paspoorten meegenomen en hij was onderweg naar zijn moeder waar zijn kinderen op dat moment waren om de kinderen okay. op te halen. En uh, gisteren las ik iets van... Uh, mogelijk heeft hij hulp gehad van een onbekende handlanger. Ja, dat melden bronnen rondom het politieonderzoek aan het AD, aan de krant. Uh, getuigen zouden hebben gezegd dat iemand Bob heeft geholpen... bij het vervoeren van het lichaam van Sandra. Want, uh, nou ja, Bob zou zijn vriendin hebben gewurgd in een vakantiewoning... in Soesterberg, daar wonen ze namelijk tijdelijk. Uh, maar Sandra is verderop gevonden in een bos bij Woudenberg. Dat is uh, zo'n acht kilometer, hemelsbreed, verderop. Mm -hmm. uh, en Bob heeft daar in de auto... Naar hun vakantiehuis, van een vakantiehuisje naar het bos gebracht. Uh, daar is hij wel weer aangekomen. Maar ja, wat, die auto is daar ook gevonden. Dus hoe is hij dan teruggekomen? Uh, hij kan terug zijn gaan rennen of lopen. Dat is een behoorlijk mm. eindje. Maar ja, wat logischer is, is misschien dat iemand hem uh, uh, yes. heeft gebracht... Dus dat zou dan die, die handlanger zijn. Ja, de grote vraag is natuurlijk in deze zaak waarom. En als je dan aan een miljonairsdochter denkt... dan denk je natuurlijk al heel snel aan geld. En als je aan geld denkt, dan denk je weer aan Sjoerd van Stockholm, de hoofdredacteur van de Quote. Sjoerd, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Um, even over deze Sandra Hazenleger. Hoe, hoe rijk was zij? Nou, ze, uh, ze kwam uit een behoorlijk vermogende familie. Um, haar vader, die in 2004 overleed... Uh, die stond uh, tot aan zijn overlijden op de Quote 500... En eigenlijk staat die familie uh, nog steeds op de, op de quote 500 met een bedrag van 77 miljoen euro. En dat is, uh, was afgelopen jaar goed voor plek om 349. Dus ik kan wel zeggen dat ze vermogend zijn, ja. ja, ja. En, en ja. Hoe, hoe kwamen ze aan hun geld? Nou dat hebben ze voornamelijk, het fundament eigenlijk van het vermogen is uh, de, de bouw, het bouwbedrijf eigenlijk van de familie. Hazen, Leger en Bouw, dus of het, dat is echt een, een weg en een, een bouwbedrijf, dat hebben mm -hmm. ze in de jaren 60 al opgericht. Dat is eind jaren negentig voor uh, naar schatting zo'n 150 miljoen gulden destijds verkocht. En uh, ja, met dat geld zijn uh, de broers, want uh, ja, de broer van Sandra, de vader, die, die leeft nog steeds, Dirk, uh, die zijn dat gaan beleggen in vastgoed. Mm -hmm. En nou, dat was zeker als je zo bedenkt, zo eind jaren negentig tot aan, zeg maar, nou ja, je kunt zeggen tot aan 2008, 2008 zo behoorlijk lucratief. En uh, daarnaast komen wij in de Kamer van Koophandel... ook nog een verpakkingsbedrijf tegen van de familie Hazenleger. Ja. Dat genereert toch jaarlijks ook nog steeds een miljoen netto-dividend. Dat is niet onaardig. En zij, ik geloof, zij was gewoon stewardess... maar zij kon natuurlijk aan dat geld... daar zat zij vlakbij. Het is haar familie. Jawel, jawel maar da daarbij is ze wel aangetekend... dat Sandra, die was, uh, die, die was eigenlijk niet... Uh, haar vader was uh, uh, ja, iemand die uh, zeg maar, uh, veel geld had... en dat ook wel... Uh, ja, durfde te showen aan de wereld. Hij uh, liet uh, in de jaren heeft een behoorlijke megalomaan huis bouwen... daar in, in Oosterhout. Sandra die was wat rustiger. Die, eigenlijk zette zij zich min of meer een beetje af tegen haar vader. En uh, het, het was zeker geen patser type. Ze, ze had natuurlijk wel wat geld van de, en ook van, de, van de familie... maar het was zeker niet een type wat... dat ook liet zien. Hmm. Nee. Maar, maar, maar nee. de, wat denk jij dan? Sandra was, was wel vermogend door die erfenis van haar vader. Ja, zeker. Gaat het allemaal om de erfenis? Ja, over okay, het motief is natuurlijk uh, puur gissen. Dat, dat kan ik echt niet zeggen. Maar ik bedoel, dat, dat zal het politieonderzoek moeten uitwijzen. Waarom, als uh, haar man het heeft gedaan. Maar, ik kan enkel zeggen dat uh, ja dat, dat Sander uit een zeer vermogende familie komt. Ja. Over het hoe en waarom dat is echt. Uh, daar kan ik niks over zeggen. Goed, Jort van Stock de hoofdredacteur van de Quote. Dank je wel. Dan praat ik nog even kort erdoor door hier met Malini in de studio. Uh, Malini, uh, wij hebben het natuurlijk nu over het geld dat dat het motief zou zijn, uh, maar er zijn ook andere verhalen. Doen uh, de ronde. Ja, inderdaad. Nou ja, Er wordt gedacht dat Bob haar om haar geld vermoordde. Dat zou kunnen. Maar ja, ze waren niet getrouwd. Dus Bob kon ook weer geen aanspraak maken op het geld... als uh, Sandra zou overlijden. Uh, geld speelt denk ik zeker wel een rol. Maar er wordt gezegd dat het juist net op een andere manier een rol speelde. Uh, Bob kon er volgens vrienden namelijk niet zo goed tegen... dat hij financieel compleet afhankelijk was van Sandra. Um, zij kon terugvallen op, nou, op een flinke erfenis van haar overleden vader. En hij had geen vangnet. Hij was al jaren werkloos en leefde dus een beetje op Sandra's geld geld. Hij handelde wat in wijn via het internet, maar verder was hij altijd thuis voor de vier kinderen die ze samen hadden. En, en bekende van Bob en Sandra, die houden er dus sterk rekening mee dat de moord een soort van gevolg is van, uh, van, van spanningen uh, tussen haar en Bob. Ze zouden namelijk echt in een enorme relatiecrisis hebben gezeten. Nou, dat is... Ja, van... Dramatisch verhaal. Dat is die... Zeker een dramatisch ja. verhaal. En, en ook, nou ja, ook voor Bob. Hij schijnt in de politie voor een gebroken man te zijn. Die zegt dat hij echt niet wist wat hem bezielde. Uh, dat hij het in een vlaag van verstandsverbijstering heeft gedaan. Uh, maar ja, hij zit in ieder geval nog twee weken vast. Hij heeft een onderzoeksrechter vandaag besloten. Het onderzoek gaat door. En het lijkt toch wel dat hij uh, een grote rol speelt uh, in dit allemaal. Goed. Malini Fase in onze crime-rubriek. Dank Tot volgende week. Graag gedaan.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 Alles heeft gewonnen wat er te willen valt in de wielersport, moet je dan vragen. Leontien van Moorsel, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt uh, je eigen wielerploeg, leontien.nl. En daar heb jij een groot talent uit meegenomen in jouw ogen. Nee, AA Drink, leontien.nl. Anders krijg ik ruzie met mijn sponsor. Dan daar een sponsor kwijt. AA Drink, leontien.nl. Ja, <laughs> okay. helemaal super. Dat is die. Um, en jij hebt meegenomen Chantal Blaak. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. En dan gaan we meteen maar eventjes, voordat we... Het gaat natuurlijk eigenlijk om Chantal, maar ja... Als je Leontien aan tafel hebt, wil je het daar ook eventjes over hebben. Logisch. Even, Leontine, jouw successen op een rijtje gezet. Leontien van Morsel wordt olympisch kampioen hier in Sydney. Jawel, Jawel. 31, 51, 14. Ongelooflijk! Leontien van Morsel kan gewoon wereldkampioen worden. Want ik zie niet iemand die dat nog kan verbeteren. 32 minuten, 11 seconden. Ze zijn al voorbij. Het goud is voor Leontien van Morsel. Dat waren ze niet allemaal, maar wel even een paar hoogtepunten. Wel leuk. Ja. Radio je wel... is eigenlijk veel leuker dan tv. <laughs> je, als je zit dit... er ook bij te lachen. Nee, ja. maar ja. je ziet dit zo. Dat is eigenlijk veel spannender. Ja, ja. Want dan zit je er helemaal weer in. Ja, toch? mooi. Dat is mooi om terug te horen. Ja, ja denk absoluut. Je, denk je nog vaak aan al je grote successen? Nee, eigenlijk niet meer zo heel vaak. Nee. Nee, af en toe als, als je in een tv-programma uh, uitgenodigd wordt en je ziet oude beelden voorbij komen, denk je: Oh, dat was leuk. Dat was ik. Dat, dat was, was ik. Dat is waar dat, eenmaal. Maar het is alweer zo lang geleden. Ik vind het nu weer heel erg leuk om er ervaring over te brengen op, uh, op de talenten binnen ons wielenteam. Ja. Zoals dus Chantal. Chantal, um, even voor jou ook een uh, korte compilatie. Of tenminste, iets anders. Jij mocht twee jaar geleden al een, uh, eens een keer medaille omhangen. Toen werd je de Europese titel kreeg je van belofte. En dan gaan we de manier, Als vicepresident van belofte. Schitterende verschijning, de huurse dat de, de avonturen, de, de wonen bij de, de inwoner. Chantal, bedankt. Iets kortere overzicht van je carrière dan mijn Leontien, maar uh, als je dat hoort, krijg je nou ook weer een beetje. Ja, het gevoel, nee, ik, ik had het nog nooit gehoord, dus ik oh, vind nee? het wel bijzonder. Ja. Oké, okay. um, Leontien, wat is er zo ontzettend talentvol aan haar? Waarom gaat zij het maken? Um, ja, waarom gaat zij het maken? Uh, het is gewoon een hele sterke meid. En um, ja, dat, heeft ze, dat zit in de genen. En dat heeft ze van huis uit meegekregen. Um, maar alleen met talent kom je er niet. Mm -hmm. Maar uh, Chantal heeft de laatste jaren bewezen dat ze, je, dat ze er echt voor wil gaan. En uh, ja, dat ze ervoor wil trainen en dat ze ervoor voor, voor wil leven. En ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Het zit in je genen, Chantal. Kan je dat ook van jezelf zeggen? Ben jij talentvol? Ja, het ja, is heel raar om dat over jezelf te zeggen. Maar ja, ik, ik denk wel dat ik uh, talent heb voor de fiets. Ja, ja. want? Um, ja, doorzettingsvermogen en, uh, ja, en sterk. En wa wa wat is dan sterk? Want als ik naar jou kijk... Ik bedoel... Je bent, je bent ongeveer even tenger. Nou, iets minder tenger misschien dan Leontine. Die is wel heel erg tenger. Maar je bent hartstikke slank. Het is niet alleen een of beer van een meid. Ja, nou ja, het gek is als je hem op de fiets zit, dan is dat dus wel zo. Ja, wel echt heel sterk. Niet <lacht> nee, maar wel gewoon afgetraind, maar wel als je haar bovenlichaam ziet. En ze heeft gewoon, als je testen van haar ziet, heeft ze gewoon echt gewoon een hele goede longinhoud. En dat zie je wel op het moment dat ze dat fietsshirt aan, uh, aantrekt. En ook als je naar haar handen kijkt, het is gewoon wel echt Laten we zien, afgetraind, die maar wel heel sterk. Kijk maar. <lacht> Hele afgetrainde handen. <laughs> Hele afgetrainde ja. Ook wel sterk. Ja. En dat hey, is wel heel belangrijk. Hey, wat moet ik zien aan die handen? Voor, ja, voor ja, ja, ja, grote nee, handen. Zeker. Sterke handen. Dat <laughs> ik kan gewoon zien dat het van een boerendochter is. Oh, ja, je bent een boerendochter. Een ja. stevige boerendochter. Ja, ja. Ja. En, en, nee, een afgetrainde, een afgetrainde boerendochter. <laughs> Als ik zo een beetje naar Leontien luister, dan is het niet alleen een trainer voor jou, maar ook wel iets meer. Ook een soort... Ja, er spreekt ook een soort, een soort moederlijkheid uit of zo. Klopt dat? Ja, nee, dat klopt ook. Want uh, ja, ten eerste is ze even oud als mijn moeder. <laughs> dus ja. Zo, Leontien, kan je je zak steken. Ja. Ja. Nou, ik zou dat wel zo je een mooie dochter willen hoor. Dan heb jij een ont ontzettend jonge moeder dan. Ja, nou, dat is ja, ja. fijn, fijn, fijn om te horen. Ja. Nee, het klopt ook dat ik een jonge ja. moeder heb. Ja, en ten tweede, ik denk als ik Leontien midden in de nacht opbel, dan, uh, dan staat ze nog voor me klaar. Ja? Ja, en het hoeft niet, nog niet eens zo over de fiets te gaan. Maar stel... Je bent uit en de laatste bus is weg. Dan bel je... uit? Oh, dat, dat, kan, dat kan natuurlijk ja, wel. Jawel, in de winterbanen kan dat wel. In de dan kom ik ze gewoon ophalen. Ik denk het wel, Misschien gaan ze het nog wel mee. Ja. Want wat heb je nog meer? Ik bedoel, hebben jullie dan alleen maar over het fietsen of gaat het ook over vrouwenzaken? Ja, nee, het kan ook net zo goed over een paar schoenen gaan. Dat maakt echt niet uit. Hè? Kerels? Ja, ook nog. Oh ja? Ja. Dan geef je de adviezen ook? Leontien. Ja, tuurlijk. Ze heeft nu een hele leuke vent, toch? Ja, ook dankzij Leontien. Ja, die is bij ons werkzaam. Dus uh, nee, het is echt een hele leuke jongen, Lars. En uh, dat is hartstikke leuk. Uh, ja, ze zijn hartstikke leuk. Hartstikke leuk samen. Dus Leontien zorgt niet alleen voor je carrière, maar ook voor je man. Nee, nee, nee, ja, want die heeft door... ze zelf uitge. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nou ja, hij was in het begin niet zo happig. Dus ja, uh, uh, yeah, dat. That... Nou, we hebben hem <laughs> wel gepoest, zeg yeah. maar. Wat <laughs> doe het nou? Maar hij is ons wel heel dankbaar. Nu is hij ons heel dankbaar. Kan jij, um, um, Chantal... Ik kan me ook zo voorstellen... De, de, hier zit wel de, de, de legende uit Nederland voor je. Ik de, de grootste wielervrouw die we ooit hebben gehad. En misschien wel ooit zullen hebben. En dan kan je nog zo goed met haar omgaan. Maar dan denk ik, dat is ook wel een, heel, een beetje intimiderend ergens. Lijkt mij. Ja, nou, ja ik, weet, ja, ik weet het eigenlijk niet. Als, als ik, toen ik uh, net begon met fietsen, toen was ik elf jaar... en toen, uh, ja, toen had ik ook posters van Leontien op mijn kamer hangen... en ik stond ook uh, als klein meisje aan het hek om een handtekening te vragen. Dus in het begin keek ik, toen ik net bij de ploeg kwam fietsen... toen keek ik ook wel heel erg tegen haar op. Maar ja, Leontien is ook gewoon heel leuk als persoon... en dat was wel heel snel over. En ja ik, dit, ja, ik denk niet dat het intimiderend is. Nee, en als je bedenkt aan wat zij wel niet allemaal bereikt heeft in haar carrière. Denk je dan, oh, oh, dat is ja, nog een hele weg. Ja, dat zeker. Ja. Ik, uh, ik weet hoe moeilijk het is. En uh, ik kan er alleen maar heel veel respect voor hebben. Uh. We hadden het net even over of jullie op elkaar lijken. Ja, dus op veel vlakken wel. Maar als we het hebben bijvoorbeeld over gezondheid. dat was bij Leontine natuurlijk wel nogal een onderwerp. We hebben even een fragmentje van. Je bent eigenlijk altijd heel erg open geweest over het feit dat je vroeger anorexia had. En een fragment waarin je vader daarover praat. En toen zag ik ze uit de boot kloteren. dat had ze moeten roeien. En toen verschrok ik ervan hoe mare en hoe los de het vuil erom Hing en toen zei ik tegen mijn vrouw: Ik zeg nou, ik zeg, oh, wat dan? Nou, Leontine aan de hand is, ik weet het niet, maar daar zit iets niet goed. En uh, toen zijn we ze deur van Schiphol afwezen halen. Nou, ik kende mijn eigen dochter niet meer. Ja, kijk je niet vrolijk bij Leontine, als je dit hoort. Nee, nee, nee, nee. Maar het is ook nog een moment wat ik me heel goed kan herinneren. Dat is, uh, mijn vader is een hele sterke man. Maar uh, ik heb hem ook maar heel weinig uh, zien huilen. Mm -hmm. En dat was een moment dat ik echt voor de eerste keer echt tranen in zijn ogen zag. En dat was wel een moment dat ik wel voor de eerste keer wakker geschud werd: dat ik wist dat ik een groot probleem had. Maar dat het me ook zoveel pijn deed dat ik, um, dat ik zoveel verdriet zag bij mijn ouders. Vind je het lastig om dit terug te horen ook? Of? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Want ik, ik, ik weet hoe dat we daar met elkaar uit zijn gekomen. Met ja. mijn ouders en met mijn man Michael en met mijn schoonouders. Dus nu kan ik daar wel gewoon heel. Uh, nu kan ik er wel naar luisteren. Maar het is wel, als ik dat moment hoor, dan. ach, dan zie ik weer die grote bruine ogen van mijn vader. dan denk ik, oh, die liepen helemaal vol. dan denk ik, dat was een van de slechtste momenten in mijn leven. Ja. Ja. Is Jij hoorde net, net, net ook. Een... Jullie lijken dan op elkaar. In hoeverre zou dit jou ook kunnen overkomen, zoiets? Nee, we zouden gelijk rijden. Ja, nou, dat is het dus. Leontine had ja. geen Leontine die haar daarbij hielp. Maar jij hebt haar. Ja, ja. en ik denk dat Leontine daar ons ook allemaal zeker voor behoedt. Ja, wat praat ze daar ook over? Te, ja. Tegen jullie dames in het team? Van... Ja, nou ja, sowieso is voeding al uh, iets heel belangrijks. Mm -hmm. Ja, sowieso voor topsport, maar ook in het wielrennen. En uh, er wordt... Heel veel in het vrouwenwielrennen over voeding gepraat. En um, ja, Leontine die, die stuurt ons daar allemaal heel goed in. En ik denk dat het uh, zeker niet gaat gebeuren dat iemand dit ons overkomt, of bij ons iets overkomt. Nee, nee ik zou ze echt. Uh, dat is gewoon. Uh weet je, het is voor mij heel belangrijk dat ze gewoon afgetraind zijn. Maar als ik zou zien dat ze onder een bepaald vetpercentage zouden komen, dat het niet meer acceptabel is, dus te weinig. Dan zou ik zeggen van, uh, weet je, jullie als persoon zijn veel belangrijker. Dan zou ik ze echt uit competitie halen. Dan zou ik zeggen, zorg maar eerst dat je aansterkt en, uh, en dan kun je weer hm. gaan koersen. Nee, ik zou daar echt gewoon, dat is een fout die ze bij mij gemaakt hebben. Ze hebben mij gewoon door laten koersen. En ze doen het allemaal om, om goed te presteren op de fiets. Dus als je ze dat ontneemt, dan denk ik dat je ze gelijk wakker schudt. En dat ze zeggen: van, Ik wil weer koersen, dus ik moet gewoon zorgen dat ik gewoon een, een gezond gewicht heb om te presteren. Wat is het belangrijkste dat je het nu bij haar anders doet dan, dan hoe dat met jou is gegaan? Nou, ze worden één keer in de zoveel tijd worden ze getest en uh, als je dan ziet dat waardes niet meer kloppen, wat ik dus net aangeef, uh -huh. dat ze, uh, weet je, als ze te zwaar zijn, dat vind ik ook niet acceptabel. Ik vind wel gewoon je kiest voor topsport, dus dan kan je niet als een volgevreten worden op de fiets zitten. Dat kan gewoon niet. Dus dat accepteer ik ook niet. Maar ik accepteer zeker niet als ze te mager zijn. Dus dan kun je gelijk ingrijpen. Nice. En dat hebben ze in mijn carrière hebben ze dat niet gedaan. En uh, dat zou ik bij die meiden zou ik dat wel. Doen. Chantal, ze lijkt me een hele harde tand om te hebben als trainster. <laughs> dat ben ik ook. Nou ja, dat is ook wel, maar dat is ook goed. Dat, dat, ja, dat, uh, dat moet je ook wel hebben, denk ja. ik. Ga jij net zo groot worden of in de buurt komen van Leontien? Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Leontien heeft alles uh, behaald wat het uh, halen valt. En, ja, en ik begin nog maar net. En ik hoop in ieder geval het best uit mezelf te halen. En ik, ja, ik weet niet hoe, hoe ver dat is. Maar dan zijn we ook tevreden. Ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat uh, de renners of de rensters die ik nu onder mijn hoede heb, dat ze als ze stoppen met wielrennen, ze kijken over hun schouder, dat ze het hoogst haalbare eruit uh, hebben gehaald. En voor de een is dat nationaal kampioen en voor de ander is dat wereldkampioen. Of een keer deelname aan, aan de wereldkampioenschappen. Maar dat ze er wel alles uit hebben gehaald. Dat is voor mij echt het aller, allerbelangrijkste. En hoe ver komt zij, denk jij? Heel ver. Zo. Olympische Spelen, medaille? Nou, ik, we gaan eerst voor deelname in 2012. En dan... Oh ja, dat was ik even vergeten. Eerst even deelname. En dan... Eerst <laughs> kwalificeren en dan gewoon zorgen dat je gewoon uh, goed voorbereid aan de start uh, verschijnt. En uh, dan kijken we over vier jaar wel verder. Goed. Je had wel heel veel succes in je carrière. En nou, met zo'n dame als Leontien van Morsel aan je zijde. Is dat in ieder geval ietsje makkelijker dan als je het niet had, denk ik. Ja. Dank bij Leontine, Dank je wel. <laughs> Hier is er een jaar. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien. Dat is Ragnar Niemeijer. Zo is dat. 34 jaar maar liefst. Zo. 51ste minuut van de wedstrijd. 0-0. Want daar kijken we maar gewoon naar de graafschap thuis tegen Willem II. En je kunt je toch voorstellen dat Willem II inmiddels het gevoel krijgt... misschien is er vanavond wel wat te halen. Een licht overwicht in de eerste helft voor de thuisploeg. Maar eigenlijk leverde dat nauwelijks kansen op. Buiten eentje een grote kans voor Poupon. En ook Willem 2 nu in balbezit met Pereira ter hoogte van de middenlijn. Bal de diepte ingespeeld richting Strijhavka. Dat is een nieuwe spits. Het spel gaat nog een beetje aan hem voorbij. Dat gold ook eigenlijk vorige week wel. Hoewel hij wel inzet toonde toen tegen Heerenveen. Dat valt hem ook vanavond niet te ontzeggen. Willem 2 dat de bal even kwijt is. Hetzelfde geldt voor de Graafschap wat hij heeft opgepakt met Poupon in de middencirkel. Bal naar buiten gegeven naar Frenkel. Maar die komt de korte bal teruggespeeld naar Doelman van Hulst van Willem 2. En snel het spel weer ingebracht. Richting de voorhoede waar Strihafka staat. En die legt hem knap af richting de linkerkant van het veld. Lasnik is daar in balbezit. Het zijn trouwens dezelfde 22 spelers als voor de Rust. Lasnik wil voorgeven. Schiet dan aan tegen het lijf van Kuchala. Verdedigende middenvelder vandaag en dan een actie op de punt van het strafschopgebied. Goede loopactie daar van Pressel, maar die wordt van de bal afgelopen. Maar de tweede ballen zijn in deze fase veel voor Twee. Ter hoogte van de middenlijn is er nu wel een overtreding van Pereira. Even leek het erop alsof de Tilburgers weer weg konden. Maar zover komt het niet omdat er wordt gefloten door de scheidsrechter van vanavond Bas Nijhuis. De bal ligt ter hoogte van de middenlijn. De Graafschap kijkt wie die bal voor zijn rekening gaat nemen. Minuut 53 staat op het scorebord. Weinig kansen, je zou wat meer voor de doelen willen zien. De stand in Doetinchem is 0-0. Ik hoop dat je nog iets interessanders gaat doen vanavond dan deze wedstrijd. Vraag Ach, mij. je moest dus weten, Willemijn. <lacht> dat zal ik dan weer nooit achterkomen. Nou, nou ben... uh, oh, well, interesting. Nou, dag. Graag <lacht> naar zometeen langs de lijn met Menno Rijmeijer. En wij zijn er gewoon maandag weer. Tot dan. De overnachting. Elke week één gast, die blijft slapen... maar vooral komt praten. Morgennacht om 12 uur in de overnachting...